Thomas van goed. je speelt hier in Grease een dubbele rol. Vince Fontaine en Teen Angel. Klopt, als een bus. Pittig, maar leuk. We zijn eigenlijk met twee. Uh, Ruud en ik uh, hebben de kans gekregen om die twee rolletjes te spelen. Ik denk dat dat niet in alle versies van Grease zo is, heb ik mij laten vertellen. Dus ik vind het wel plezant. Je kunt zo wat in de krochten gaan zoeken naar het een of het ander. Ik amuseer me zeer, maar eigenlijk wel. Ja. voelt prettig, omdat ik misschien toen, ze, toen Albert mij vroeg niet meteen dacht van, ah oh ja, dat is wel iets voor mij. Dat ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik, ik zag dat nog niet, helemaal qua profiel. tot ik dan het scenario en de tapes kreeg van uh, de vorige run eigenlijk in Nederland. En dan dacht ik, ah oh ja, oké. Okay. Ik denk dat ik dat wel kan. En ik hoop dat de mensen dat ook denken, dat weet ik niet. Als ik me niet vergis, hebben jullie via Fabriek Magique ook de casting gedaan, de auditieprocessen gedaan? Dat klopt. Wij hebben niet zozeer gecast, dan wel de casting gefaciliteerd. Dus wij hebben eigenlijk aan de Nederlanders vooral ons portfolio laten zien van oké, okay, deze profielen, denken wij, kunnen wel werken voor deze productie. En dan hebben de creatives natuurlijk de beslissing gemaakt. En dan kwam die rol van Vins vrij. <lacht> en dan... Oh, dat is zo erg om te zeggen, maar ik was helemaal niet de eerste kus. <lacht> ik... <lacht> ik heb veel mensen gebeld. En die mensen die gaan dat ook allemaal nog weten. Maar er waren heel veel mensen niet vrij. Dus ik had uiteindelijk gezegd misschien moeten jullie gewoon in Nederland toch even gaan zoeken naar de cover ofzo. En hij heeft Albert mij gebeld en zei hé, hey, wat denk je? Zou je dat kunnen doen? En wat ik dus daarnet zei, ik, in het begin dacht ik ik weet niet of dat iets voor mij is. En dan heb ik al die Alleen aan. alleen heb ik uh, met Ad van Dijk nummers gezongen. Blablabla. Bla, bla, omdat ik ook wel zo het idee had van dat je op zijn minst, dat je zelf als een keuze zet, dat je toch het gevoel hebt dat de creatives wel zoiets hebben van oké, okay, we geloven wel dat het kan. Ik hoop dat dat overgekomen is. En is dan de vragen die je had rond Teen Angel of rond Vince Fontaine eerder, of, of allebei? Nee, ja kijk, wij, wij, wij als acteurs zijn natuurlijk wel zo van, die, uh, van die gevoelswezentjes. En uh, de laatste keer dat ik in een musical stond, was zes jaar geleden. Dus ik denk dat ik nog een beetje die mindset had. En ik dacht, wacht even, maar... Normaal speel ik zo een prins van, van een prinses. En nu, nu? vraagt je mij voor zo de volwassen van de musical. Ik deed dat eerder dat was. Ik dacht, oh ja, ik weet niet of ik dat zozeer kan, omdat ik associeer natuurlijk een radiopresentator ook uh, niet zozeer met, met mijn stemmetje, dan wel met, weet je wel, uh, de Peter van de Veijren en met, ik weet het niet, skill of zo. Maar ik heb er mijn eigen ding van gemaakt en ik ik hoop dat het overkomt. Je staat hier op de planken met eigen gecreëerde BV's, namelijk Megan en, en Danny. Ja, en Aaron is Dat is de max, hè. Je kunt alleen maar hopen dat als je mensen... Oh, creëert is een groot woord. Als je mensen hun eerste kans hebt gegeven, is dat ze die kans gebruiken om andere kansen te creëren. En dus het was voor mij wel... Ik vond dat heel spannend, want we hebben natuurlijk die castings gefaciliteerd. Die hebben zich gewoon ingeschreven allemaal voor casting te komen doen. En dan is dat wel cool als je dan zo die creatives van Nederland hun selectie hoort maken en dat gevoel dat er dan interesse is voor exact die, die mannetjes die we de afgelopen jaren hebben, hebben mogen opleiden en begeleiden. Om er dan mee op het podium te staan, which is the first voor mij dan, is voor zowel hen, denk ik, als voor mij wel een bijzondere ervaring... Om ik denk dat zij ineens een aha-erlepenis hebben en denken... Ah, <laughs> Die mens deed dat al. Uh, daar waar ik nu ineens denk, oh, jullie zijn geen kindjes meer. Wij zijn uw collega's. <laughs> dus het is wel plezant. En je wordt dus, uh, geregisseerd door... Dezelfde. Uh, het is niet dat jij uh, hier de leiding neemt of zo. Je zit eigenlijk allebei uh, of allemaal in hetzelfde uh, productieproces. Klopt, maar dat maakt het denk ik ook heel erg organisch. We hebben die, uh, like me specifiek, hè, de, de, de editie waar, waar zij in zaten, hebben we afgesloten met heel veel toeters en bellen. Maar we hebben dat ook echt gedaan uh, met deze castleden. En ik denk dat dat het... Ja, het is heel plezant voelt. Het, het, het is niet raar of cringy, hoewel het publiek natuurlijk ons hey, uh, final concert nog gezien heeft. Is Like Me voor ons al lang afgerond. Hey. De opnames die tegen al van, ik denk ondertussen drie jaar geleden, de laatste opnames, snap je? Dus dat, dat zitten er wel zo uit. Dus het is leuk om dat nieuw hoofdstuk open te slaan. En voilà, nu als collega's, misschien binnenkort weer als iets anders, ons is jamais... Je hebt zelf uh, in een eerdere interview met concertnews.be gezegd van dat uh, je hebt uiteraard uh, de, het warm water niet uitgevonden met Like Me. Grease was een van de inspiratiebronnen uh, voor Like Me. Er is nu een tweede Like Me uh, cast, een nieuwe cast die er komt. Mag ik het een spin-off noemen of, of moet ik het zien? Ja, dat is moeilijk. Uh, een spin-off zou ik het niet noemen, omdat dat impliceert dat we zouden verder breien op e uh, verhaallijnen of personages uit de vorige editie. En het is in deze echt wel nieuw. Dat was voor mij een hele belangrijke voorwaarde, want... Klein geheim, ik mag dat wel zeggen, ja. Ik wou eigenlijk, <laughs> ik wou eigenlijk niet uh, een nieuwe like me maken, omdat dat, niet, dat stond bij mij niet op de agenda. Ik had zoiets van, dat is mooi, we hebben, we hebben daar alles uitgehaald wat daarin zat. Denk ik zonder het kapot te nijpen of zo, Maar het is eigenlijk VRT die kwam met, met de redenering van... Ja, maar wacht. Er is, we zijn vijf jaar verder. Er is weer een nieuw publiek. Allee, zes jaar eigenlijk bekend. Er is weer een nieuwe doelgroep. We hoeven niet terug voor, voor die hele massa te gaan. Maar laat ons terug naar de essentie. Terug naar de kids en de ketnetkijkers gaan. En dan dacht ik, ah ja, juist. Die hebben dat gemist. Er zitten nu een paar vijf, zesjarigen te wachten op, op hun Caro. Of hun uh, vins, die ze, kleine disclaimer, ja, niet gaan krijgen. Want het is, het is echt wel, allee, of dat hoop ik toch, dat mensen dat zo gaan voelen. Echt anders. Het zijn echt andere personages. Misschien gaan die in het begin denken van niet, maar dan gebeurt er iets. Nu, het zijn wel grote schoenen om te vullen natuurlijk. Weet de cast ook van... Want dat is het grote risico, de pers durft vergelijkingen te maken, publiek durft vergelijkingen te maken. Het lijkt mij bijna onmogelijk of onwezenlijk om opnieuw een camille te vinden, een, opnieuw een pommelin te vinden. En de vraag is maar, van, is daar zelfs plaats voor in Vlaanderen? Nee, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Maar ik, ik, ik denk ook persoonlijk dat je daar niet moet willen per se. Ik denk, uh, toen ik net een vraag stelde en dan zei hij dat we het voor de Ketnetters gingen doen, heb ik voor mezelf afgevraagd, oké, okay, zijn er nog... Thema's, zijn er nog verhalen die ik graag wil vertellen binnen dat kader van die musicalwereld? En het antwoord was daar ja op. En ik denk, de, de nieuwe kaasleden weten heel erg goed dat we ook zo hebben ingestoken. Het is nieuw. We pakken het opnieuw aan en, en we zien wel waar dat we komen. Je moet geen uh, nieuwe Cami 2.0 uh, of, ja. of Pomelien 2.0 willen zijn, want die zijn er al. En of de markt oververzadigd is, uh, ik geloof dat ook. Maar ik, we weten niet waar dat die, uh, alle, wat, wat er gaat gebeuren. We gaan nu gewoon echt insteken op dat seizoen en dan zien we wel, denk ik. Dus het is nog niet geweten, seizoen 2, seizoen 3, alles hangt af van of dat dit... Uh... Ja, ja, ja, nee, alles hangt daarvan af. Ik heb, ik heb, ah, ja, uh, nee, alles hangt daarvan af. ja. Nee, ja, 100%. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat, dat goed voelen of zo, Dat we niet het gevoel hebben van, oh, het marcheert niet. En we douwen nu toch een seizoen uh, door de keel. Oké, okay, veel succes. Uh, het is, een, uh, het is een, een risico, een avontuur op ja, zich, uh, zeker. Thomas. Uh, ik zeker. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Maar kijken, hè. <laughs> Zal ik doen. Dank je wel.